6 uur. De Radio 1 Sportszomer. Tom van het en Tim Overdien. In de Syrische stad Aleppo zijn opnieuw gevechten uitgebroken. tussen het, het leger van president Assad en de opstandelingen. In de afgelopen weken is er ook door Frankrijk gefietst om geld op te halen voor de bestrijding van kanker. Vanmiddag kwamen twintig fietsers die dat gedaan hebben met elkaar aan in Parijs. De eerste hoofdpunten van het nieuws van de NOS, Jurie Stubenitski. De drukte op de Europese wegen is voorbij. Op het hoogtepunt om 1 uur vanmiddag stond er in Frankrijk zo'n 400 kilometer file. Ook in Duitsland, Oostenrijk en Italië stroomt het verkeer beter door dan vanochtend, meldt de ANWB. De wachttijd bij de Gotthardtunnel in Zwitserland is teruggelopen naar ongeveer een uur. Het was vanochtend al vroeg druk op de Franse wegen. Vooral in de Rhone-vallei liep het verkeer snel vast. Dit weekend gaan opnieuw veel mensen op vakantie... Toch verwacht het Franse verkeersbureau voor morgen minder files. Koning Juan Carlos is niet langer de erevoorzitter... van de Spaanse Tak van het Wereld Natuurfonds. De organisatie heeft besloten die titel in te trekken... omdat de koning in Botswana op olifantenjacht is geweest. De jachtlust van de 74-jarige koning kwam in april aan het licht... toen hij in Botswana zijn heup brak. In een referendum onder de WNF-leden... stemde 94 procent voor het schrappen van de titel. Juan Carlos was erevoorzitter sinds de oprichting van het Spaanse WNF in 1968. In de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken heeft zware regenval tot aardverschuivingen geleid. In het dorp Hinterberg kwam een man om het leven toen hij werd meegesleurd door een modderstroom. Een getuige zag die modderstroom naar beneden komen en probeerde nog de omgeving te alarmeren... maar dat lukte volgens de politie niet meer. Een dorp verderop is voor een deel van de buitenwereld afgesneden... Zeker 42 mensen moesten hun huis uit. De straten liggen er vol met modder, bomen, puin en meegesleurde auto's. De vrienden van Feyenoord hebben hun streefbedrag van 30 miljoen euro binnengehaald. In ruil voor die kapitaalinjectie krijgen ze 49 procent van de aandelen van de club in handen. Dat zei directeur Blokland van de investeringsgroep tegen RTV Rijmond. Het binnenhalen van de 30 miljoen betekent overigens niet dat het inzamelen van kapitaal stopt, zegt Blokland. Je hoeft geen hogere wiskunde gestudeerd te hebben. Als je weggaat van boven de 40 miljoen en er zit 30 miljoen van die vrienden van Feyenoord in. We hebben een paar prachtige transfers gemaakt, wat natuurlijk ook positief is. Nou, dan kun je zelf wel uitrekenen dat we nu de goede kant uit gaan. Maar we zijn er nog niet, want ja, we willen natuurlijk toch nog wel een paar miljoentjes ophalen. Want we willen natuurlijk naar een positief eigen kapitaal. Daar streven we naar. De vrienden van Feyenoord begonnen hun inzamelingsactie... om de Rotterdamse voetbalclub structureel gezond te maken. Het supporterslegioen droeg 1 miljoen euro bij. Gele truidrager Bradley Wiggins heeft met overmacht... de 19e etappe in de Tour de France gewonnen. De Britse wielrenner van Team Sky was de snelste... in de individuele tijdrit over ruim 50 kilometer... van Bonval naar Chartres. Wiggins was 1 minuut en 16 seconden sneller... dan ploeg- en landgenoot Christopher Froome, de nummer 2 in het klassement. Het weer, vanavond opklaringen en enkele mistbanken. Morgen droog en vrij zonnig, maar ook wat stapelwolken. Het wordt dan maximaal 21 graden. De dagen daarna lopen de temperaturen op en is er volop zon. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De strijd in Syrië woedt nu ook volop in de grootste stad van het land, Aleppo. We beginnen in Amsterdam, bij het Damrak. Want daar uh, staat het op zaterdagmiddag altijd vol met winkelend publiek. Maar dat kwam vanmiddag volledig tot stilstand. Want de politie zette een flink deel van de straat af. Wat bleek op het dak van een winkel, verscheen ineens een man. Nabil O Aysa van de politie Amsterdam, goedenavond. Goedenavond. Wat deed die man daar? Ja goed, Naar nou nu achteraf blijkt, was hij met een andere verdachte, een 28-jarige vrouw die lag te slapen. Zij waren naar de zonsopkomst gaan kijken vannacht. Dat was kennelijk een mooi punt daar op 25 meter hoogte op het Damrak om dat te zien. En die zijn naar de hand in slaap gevallen en hebben zich nooit bedacht wat de consequenties zouden kunnen zijn. Want de consequenties kwamen nadat het duidelijk was dat die man over een smalle richel van het gebouw ging lopen, ging zitten en zijn benen over de rand liet bungelen. En daar trokken jullie als politie voorzichtige conclusies uit dat het wel eens fout zou kunnen gaan. Exact, hij zat op de rand van uh, het dak. En je moet je voorstellen, 25 tot 30 meter hoogte. Ja. Um... De gevolgen van. op uh, het moment dat iemand naar beneden valt. die zijn natuurlijk nogal groot. Dus daarin hebben we geen risico's willen nemen. En nadat bleek dat uh, hij ook niet aanspreekbaar was voor ons. zijn we uh, met een gecoördineerde inzet, zoals dat heet. met onder andere een arrestatieteam en een onderhandelaar. Uh, met hem aan de slag gegaan. En uh, uiteindelijk heeft het toegeleid dat hij anderhalf uur later. Is, uh, is aangehouden. samen met dus een dame die daar lag te slapen. Waarom lukt het niet om met deze mensen contact te krijgen? Ja goed, het is mij niet bekend of zij onderïvloed waren, dat is informatie die nog niet ligt. Maar op enige lijn wijze hebben wij dus op geen enkele wijze contact met ze kunnen maken. En je moet je voorstellen, er heeft een helikopter in de lucht gehangen. Dus als u daar lag te slapen, dan zou je wel wakker zijn geworden, zou ik zeggen. Zeker. Dus het vermoeden bestaat dat ze onder invloed zouden kunnen zijn geweest. Is daar, zijn een medische tests gedaan? Is er bloed afgenomen van deze mensen? Nog niet aan de orde, maar ook te vroeg wat mij betreft om daar wat over te zeggen. Maar het is in ieder geval een hele opmerkelijke zaak die niet dagelijks voorkomt. En uh, die tot, uh, u zei het net al in uw intro, behoorlijk wat commotie uh, heeft veroorzaakt uh, in het centrum van Amsterdam. Want u spreekt in termen van verdachten. Waar worden zij dan van verdacht? Officieel is dat 2.2 uh, uit de APV, uh, ordeverstoring. moet uh, je voorstellen door, uh, door de politie inzet en alle afzettingen. Uh, dat heeft best wel wat, uh, wat commotie veroorzaakt. En dat heeft ook heel wat geld gekost neem ik aan met een helikopter... een onderhandelingsteam, een arrestatieteam en uh, het hele verkeer daar stilleggen. Kun je dat verhalen op deze mensen? Ja, daar gaat uiteindelijk eigenlijk een officier van justitie over. Ik kan me voorstellen dat hij daar uh, wat van vindt. Uh, en zeker bedrijven die, uh, die inkomstenwerving hebben... op enige wijze die hun schade op de duo uh, zouden willen verhalen. Ze zijn heengezonden zoals het heet. Klopt, maar met een procesgebouw. En een proces verbouwd met een bekeuring erbij, met de mogelijkheid dat ze um, alsnog vervolgd kunnen worden. Ja, dat klopt. Ik dank u hartelijk Nabil Oasha van de politie Amsterdam. Chacun peut me voir Je suis partout à la fois brisé en mille éclat de voix Autour de moi j'entends rire Les poupées de chiffon Celles qui dansent sur mes chansons Que chacun peut le voir Je suis partout à la fois Vous avez emmené l'éclat de voix soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais d'un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son. Poupée de cire, poupée de son, Cal. We gaan het hebben over Syrië in de stad Aleppo, in het noorden van Syrië... ...zou voor de tweede opeenvolgende dag even gevochten worden... ...tussen het regeringsleger en de opstandelingen. Tot gisteren was het geweld zo goed als voorbij gegaan... ...aan deze grootste stad van Syrië. Gaan we gaan over praten met ons correspondent Sander van Hoorn in Damaskus. Uh, voor wij het over Aleppo gaan hebben, Sander, eerst maar eens even Damaskus zelf. Uh, via jouw tweets hebben we kunnen volgen dat het een relatief rustige dag was in Damascus. Is dat nog steeds zo? Nou ja, tot een uur of twee, tweeënhalf geleden. Toen zagen we in het zuiden, die buitenwijken die wat verder van het centrum liggen. weer uh, heel veel bombardementen, zwaar mitrailleurvuur. En eigenlijk met een intensiteit zoals ik het uh, de afgelopen week nog niet heb meegemaakt. Dat lijkt nu weer een beetje wat rustiger. En het is een schril contrast wat daar gebeurt met wat hier in het centrum gebeurt. Want hier lijkt alles wel weer normaal. Want jij beweegt je met name door dat centrum. Of, of, of zijn die andere wijken überhaupt toegankelijk? Of is, is het überhaupt verstandig om daar naartoe te gaan? Verstandig niet, toegankelijk hangt af van of er uh, zwaar gevochten wordt. Dan kom je er gewoon echt niet bij in de buurt. En hier in het de centrum, maar dan ruim gedefinieerd, ben ik vandaag wel heel uh, veel rondgereden. En daar kwam ik een tafereel tegen van, van mensen in Damascus. Heel veel mensen zijn natuurlijk gevlucht, maar de mensen die er nog zijn, die proberen weer een soort van normaal leven te leiden. Met, met een ja, krampachtigheid bijna. Dus wat je dan ziet is dat uh, heel veel mensen gewoon gaan kijken in die stad. Uh, uh, rondrijden. Uh, dat winkels toch proberen open te gaan. Uh, dat er lange rijen staan ook voor sommige winkels. En dan moet je denken aan brood, maar ook benzine. We hebben op een gegeven moment rijen gezien... waarvan ik denk dat mensen daar echt meer dan een uur uh, in staan. Maar uh, heel erg druk op straat. Eigenlijk zegt onze chauffeur weer bijna normaal. Dus mensen proberen gewoon echt uh, eventjes... dat gevoel van normaliteit weer terug te krijgen. Maar wij moeten ons voorstellen: die mensen staan bijvoorbeeld in rijenwinkels... en ondertussen aan de buitenkant van de stad... hoor en, en, en zichtbaar merk je dat daar gevochten wordt. Ja, maar dat is al de hele week zo. En uh, het, het is soms ook zo dat je uh, ongeruste blikken ziet, uh, ook hier bij ons in de buurt. Omdat het dan gewoon echt heel erg dichtbij is. Maar wat, wat, wat moet je na een week? En de ramadan is begonnen, dus dan wil je toch inkopen doen voor uh, het breken van het vasten bij zonsondergang. Je moet wat, je kunt niet onbeperkt binnenblijven. En dat heb ik op meer plaatsen gezien. Dat mensen op een gegeven moment toch dan maar die normale draad van het leven proberen op te pakken. Dan de gevechten in Aleppo, Sander. Wat kun je ons daarover melden? Ja, dat die dus inderdaad net zo hevig lijken te zijn als, als hier in de buitenwijken van Damascus En ook daar lijkt dus het uh, Syrische leger een groot offensief te be uh, begonnen... om uh, bepaalde wijken uh, uh, de, de, de, daar de strijd met het vrije Syrische leger aan te gaan. En wat je dus ziet met die zware beschietingen... is, is dat daarbij gewoon delen van wijken helemaal in as worden gelegd. En uh, dat lijkt nu aan, in Aleppo aan de gang te zijn. Maar ik krijg ook weer berichten dat er toch ook weer in Homs zwaar gevochten wordt. En dat dat vergroot dus de onzekerheid van een normale Syrische bevolking... Want ik weet van een aantal mensen hier in Damascus dat ze juist naar Homs toe waren gevlucht, omdat het daar even rustig was. Wat is dan de strategische waarde van deze stad in het noorden, Aleppo? Het is de grootste stad. Je zou denken dat het Damascus is, maar het is, het is een beetje zoals Den Haag en Amsterdam. Uh, hè? Dus Den Haag is het regeringscentrum, maar Amsterdam is dan de echte stad. Uh, en Aleppo is de grootste stad. Het is een economisch centrum, uh, universitair centrum. Belangrijk natuurlijk uh, de locatie dicht bij Turkije. Dus voor de handel is het belangrijk. Ja, en de Syrische regering heeft uh, heel erg duidelijk laten zien... dat ze een aantal strategische uh, prioriteiten hebben. Het behoud van de grote steden, dus Damascus, dus Aleppo. En het behoud van uh, de grensgebieden uh, in de buurt van Turkije. Want ook daar zie je vandaag weer zware gevechten aan die grenzen. Heel duidelijk uh, op het moment dat het vrije Syrische... Als het Syrische leger daar een voet aan de grond zou krijgen... zou dat misschien een soort bufferzone kunnen worden... die dan ook misschien internationale bescherming kan krijgen. Nou, dat is dus een prioriteit van het Syrische leger... om dat koste wat kost te voorkomen. Nou bereiken ons ook steeds berichten over nieuwe Syrische generaals die naar Turkije vluchten. Vannacht zouden dat er weer twee geweest zijn. Totaal zou daarmee al op 24 gekomen zijn. Zijn er ja. tekenen dat, dat Assad zijn, zijn leger niet meer bij elkaar kan houden? Houdt hij voldoende mensen over om dat wel als één geheel te laten opereren? Ja, dat begint nu een beetje de vraag te worden. Want ik hoorde vandaag van iemand uh, die ik redelijk hoog heb zitten hier in Damascus Een uh, analyse dat uh, toch ook die aanslag van afgelopen week op uh, de, de ministers en uh, de uh, inlichtingendiensten. Dat dat toch ook wel een zwaar gat in uh, het entourage van Assad heeft geslagen. Dus wat dat betreft, ja die vraag die begint nu heel erg opportun te worden. En dat zal op korte termijn misschien niet zo heel veel effect hebben. Het is een groot leger, er loopt vast een nieuwe generaal rond. Maar voor het moreel heeft dat natuurlijk wel heel, heel veel effect. En de gemiddelde Syriër die nu nog achter de Syrische president staat... die leest en hoort dit soort berichten en analyses natuurlijk ook. Dus die gaat misschien ook nog weer eens nadenken. Ik denk dat dat op termijn het grootste gevaar is. Sander van Hoorn vanuit Damascus. Dank.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 That's neat. Ook niemand balletje maar het lekker op te horen. Daar, Bob WTF, er wordt morgen nog een etappe verreden in de Tour de France, en dan moeten wel hele gekke dingen gebeuren. Wil Bradley Wiggins het geel nog verliezen? Kan gewoon niet he. de Brit heeft gecontroleerd gereden en buiten de tijdritten eigenlijk weinig spektakel laten zien. Hij is geen opvallende winnaar zoals Armstrong of Eddy Merckx. Daarom stellen wij in onze rubriek aan de lijn. De Tour de France krijgt met Wiggins een kleurloze winnaar. Bent u het daarmee eens of oneens? Kunt ons gratis bellen op 0800-1121 of stemmen op uh, radio1.nl. Dat allemaal over die stelling dus. De Tour de France krijgt met Wiggins een kleurloze winnaar. Vanmiddag kwamen inmiddels 20 Nederlandse fietsers aan op de Champs-Élysées. Ter hoogte van de Place de la Concorde, om precies te zijn. Het merendeel van deze 20 fietsers uit Nederland heeft hetzelfde parcours afgelegd als de renners van de Tour. Zij dus fietsten deze Tour de Concorde om geld op te halen voor de bestrijding van kanker. Joris van der Kerkhoff was bij deze aankomst. Nou, dat hebben ze knap gedaan: een busje met de Tour de Concorde voorop en daarachter. Fietsen ze allemaal naast elkaar. En dat is knap, niet alleen dat ze die hele tocht hebben gedaan, maar het is ook knap om op dit moment zo over de Champs-Élysées te fietsen met z'n allen naast elkaar. Blijkbaar wordt er rekening mee gehouden. Ja, die nog Moedertje! Het is hier, ja. Hé, het van de radio. Is het met u? Hé, Goed Zo, ja. Gefeliciteerd. Dank je wel, Tenminste, het is toch een felicitatie waard. Ja, ja, ja. ja. Helemaal euforisch. We hadden net nog een moment met z'n allen bij de Arc Triomf, wat heel erg leuk was. En uh, even met elkaar nog even een feestje gevierd en uh, nu met de familie. Dus dat uh, is echt fantastisch. Dat is je... En Mark? <laughs> dat is wat ik ruik. <laughs> champagne ruik je. Ja, ja de, de geur van champagne en overwinning. Wooh! En die benen? Ah, de benen zijn heel goed. Gefeliciteerd, zijn... jongen. Oh, Eén ziet er helemaal niet moe uit. Het laatste ritje was natuurlijk ook maar uh, 100 kilometer of zo. Nee, en de dag daarvoor was een tijdrit ook van 40. Dus het was voor ons al echt wel een beetje uit, uh, uitrijden. Twee weken geleden zei je op de eerste rustdag... als je dit kunt, dan kun je je ook voorstellen... dat over tien jaar kanker een chronische ziekte is geworden... en dat er dus veel minder mensen aan dood gaan. Ja. Is dat nog gesterkt, dat idee? Nou, ja, dat is wel gesterkt. In ieder geval dat het mogelijk is, of dat er heel veel mogelijk is. Dat mensen heel veel kunnen. Want ik denk dat er heel veel mensen in de Alpen en in de Pyreneeën hun grenzen hebben verlegd. Dus dat is echt, uh, ik vind het echt ongelooflijk. En als we dus, uh, als we, ja en het lukt ook alleen maar met samenwerking. Volgens mij zei ik dat vorige keer ook. Die dames hebben er doorheen kunnen slepen tegen de wind in. Anders hadden ze hier ook weer niet zo fris gestaan, denk ik. En uh, nou, als je met heel veel mensen uh, achter één doel achteraan gaat, dan, uh, dan geloof ik dat, dat, uh, dat, je, dat je heel veel kunt bereiken. En misschien ook wel met het oplossen van kanker. Ja, ik heb u niet mee zeker? Oh, ik heb nog één vraag. Uh-oh. -oh. Uh heb je nog pijn? Ja, behoorlijk. Het is onverhoorlijk alweer... rood aan mijn reet. Oh, ja. Dus die uh, tips van Henny Kuiper hebben uiteindelijk niet geholpen? Nee, helaas niet. Maar nu in goed rust houden en dan ook hoe dat snel maar Ik ben toch benieuwd hoe de post dat doen. Ja, ja blijkbaar niet het nee. spul erop smeren wat, wat hij voorstelde. Ja. Want dat zat spul in wat dan uh, op de dopinglijst uh, staat. Die nou, staat hier ook een beetje zo hangend op je fiets van... Uh, doen alleen je billen zeer of doen ook je benen zeer? mijn benen doen heel erg pijn. eigenlijk ben ik helemaal kapot, maar ik probeer nog een beetje steun te houden aan mijn fiets. maar het is zo zwaar geweest, zeker de afgelopen dagen in de Pyreneeën hoor. ik ben er zo moe van. we zijn in Parijs. 49 weken om uit te rusten. De aankomst op de Tour de France, uh, op de Élysées in Parijs. En Morgen natuurlijk de Eggies. Ja, we gaan het hebben over vakantie, gratis op vakantie. Wat de Voedselbank doet met eten, doet de Vakantiebank met vakanties. En heeft dit jaar 600 vakanties weg kunnen geven aan Nederlandse gezinnen. Ik ga erover praten met Gerard Kramer van de Vakantiebank. Goedenavond. Goedenavond. Uh, wanneer en, en hoe kom je in aanmerking om, om op een dergelijke manier op vakantie te kunnen gaan? Nou, je komt in aanmerking als je uh, zeg maar, uh, via het aanmeldingsformulier van de vakantiebank op, uh, op de computer, in de computer uh, aangegeven hebt uh, wat je situatie is. Uh, qua salaris, qua uh, uitkering, uh, gezondheid, allerlei omstandigheden die ertoe toe kunnen leiden dat je al een aantal jaren niet op vakantie bent geweest. Uh, en... en uiteindelijk gaan wij uh, dan bepalen samen met een commissie wie uh, er uh, op vakantie kan, een weekje lang. En, en in welk getal moet ik denken? Hoeveel mensen, gezinnen uh, geven zich dan op voor iets dergelijks? Nou, vorig jaar hebben we heel veel publiciteit gehad, uh, waardoor mensen ons heel makkelijk wisten te vinden. En toen hebben we meer dan 4000 aanmeldingen gekregen. Dit jaar, omdat we niet nieuw zijn, is er iets minder media-aandacht uh, en hebben we 2500 uh, aanmeldingen gekregen. Maar nou, wij weten dat uh, de groep die hier voor in aanmerking komt... Uh, tienduizenden gezinnen bevat. En, en moet ik aan denken, is, zijn gezinnen zijn dat de, bij voorkeur de mensen... die het eerst in aanmerking komen? Ja, eigenlijk wel. Uh, dus wij hebben het intern bij ons bedrijf ook goed besproken... voordat we hiermee begonnen. Uh, je kunt natuurlijk al vrij snel het effect krijgen... dat mensen denken, ja, uh, ik zou eigenlijk ook wel graag op vakantie willen... maar ik kan het ook niet, uh, omdat mijn inkomen niet voldoende is... Uh, andere mensen maken schulden en, en, en komen in allerlei situaties terecht... Uh, dat ze niet op vakantie kunnen. En wij hebben er eigenlijk voor gekozen om te zeggen... Uh, deze mensen hebben ook kinderen. En misschien kunnen de ouders er wel wat aan doen... maar de kinderen kunnen er in ieder geval niets aan doen. En dat is eigenlijk een beetje de motivatie om het te doen. En dan heeft u al die aanvragen en dan gaat u met elkaar kijken... weegt u allerlei omstandigheden en daar komen dan de mensen uit... en mogen die mensen dan bijvoorbeeld een voorkeur of iets dergelijks? Hoe, hoe werkt dat dan? Hoe koppel je dat dan verder? De site uh, staat precies aangegeven welke vakanties uh, wij hebben. Uh, dat zijn over het algemeen uh, vakanties in huurtenten of huisjes of caravans in Nederland uh, en een paar vakanties in, uh, in Spanje zelfs. Uh, we hebben een aantal partners die die vakanties uh, beschikbaar stellen um, en de mensen kunnen, uh, kunnen aangeven op de site waar ze het liefste naartoe willen. En vervolgens gaan we dat niet zelf uh, uitzoeken wie er wel en wie er niet mag, maar we hebben een een groep mensen om ons heen verzameld, onder andere van de humanitarie, Leger de, de, de, de Zeils en de voedselbank. En die geven zeg maar, uh, aan welke, welk gezin er op vakantie mag. Vaak is het al zo dat mensen die in de schuldsanering zitten of financiële problemen hebben, het dan een hele stap vinden om uh, eten op te halen bij de voedselbank. Hoe geldt het om die stap te zetten om te vragen om een vakantie? Nou, dat, dat is inderdaad waar. Ik denk dat het voor heel veel gezinnen uh, net even een stap te ver is... Om, om het hele formulier in te vullen... en je hele ziel en zaligheid aan een vreemde te geven. En dus zie je ook uh, dat heel vaak familie, vrienden, buren... maar ook hulpverleners uh, degene zijn die voor deze gezinnen het formulier invullen. Uh, ja, en ik weet ook zeker dat er een hele hoop mensen zijn... Uh, die deze stap niet nemen, omdat ze zich eigenlijk een beetje schamen. Wat zijn de reacties van de mensen die inderdaad wel gaan... wel die stap kunnen zetten en zich er niet voor schamen? Er ontstaan ook prachtige situaties op campings. Kijk, deze gezinnen worden natuurlijk niet uh, op de camping gepromoveerd als uh, zij komen hier namens de vakantiebank. Of dankzij de vakantiebank. Maar al vrij snel uh, komen er gesprekken met, uh, met andere campinggasten. En dan zie je de mooie situaties ontstaan. Mensen die boodschappen gaan doen. Uh, die een handje meehelpen. Maar ook blijvende contacten zelfs. En dat is toch wel heel mooi om te zien. Want um, als mensen naar een vakantiebestemming gaan, uh, op vakantie gaan is één, maar daar zijn en inderdaad geld moeten besteden is, is twee. Is daar ook enigszins ja. in voorzien of, of moeten ze dat zo? Ja, dat hebben we zeker gedaan, want uh, het is heel terecht wat je zegt. Uh, je moet je voorstellen dat er gezinnen zijn uh, met meerdere kinderen die 40 of 50 euro in de week te besteden hebben, aan eten, drinken enzovoort enzovoort. Nou, een kamwinkel is altijd goed voorzien op, op een camping, maar niet de goedkoopste. Een auto hebben ze vaak niet, dus naar de goedkope markt gaan ze eerst niet bij. Dus vandaar dat we gekozen hebben om uh, vanaf vorige week uh, elk gezin te voorzien van een boodschappenpakket. Zodat het hoognodige zeg maar, aanwezig is. En volgend jaar, wat verwacht u als u kijkt naar de crisis die op dit moment om zich heen grijpt? Verwacht u dat meer mensen er, uh, zich voor zullen aanmelden? Ja, ik verwacht dat zeker. En uh, gelukkig hebben we een aantal partners die ons uh, blijven steunen. En uh, wij hopen dat door de publiciteit en nog meer... ...bedrijven in de recreatieve sfeer zijn... ...die zich aanmelden bij ons. Zodat we volgend jaar nog meer mensen kunnen helpen. Want ik hoop dat de vakantiebank opgeheven kan worden... met ben bang van hier. De vakantiebank. Ervaringen hierover staan ook op de site van de NOS. NOS.nl. Daar ziet u gezinnen met kinderen inderdaad... ...zichtbaar genieten van die vakantie die hen wordt aangeboden. Geert Kramer, directeur van de Vrijbuiten. Dank u wel. Graag gedaan. Fijne avond. Radio 1, kort over het overzicht. En natuurlijk met de toer etappe vandaag, 153 renners waren er nog over op de ene laatste dag van de toer En zij moesten allemaal zelf die tijdrit gaan rijden van 53,5 kilometer. De Nederlanders, want het gaat vanuit het klassement, allemaal achterin, kwamen dus al vroeg in actie. En vooral de rit van Karsten Kroon viel op. Karsten Kroon, 1.15.24, 24 langzaamste tijd. En daarmee is die, en dan kijk ik even naar het scherm... 8 minuten en 42 seconden langzamer dan Patrick Gretsch, de snelste tot nu toe. Karsten Kroon, het waren waarschijnlijk wel zijn laatste kilometers op de tijdritfiets in de Tour de France althans, voor deze 36-jarige renner. Ik ben er klaar mee, ja. Het is mooi geweest. Ja, ik denk het volgend jaar, dat, het zit er ook al in dat het mijn laatste jaar gaat zijn. De tijd van Argosrijder Gretch werd verbeterd door een man die heel lang daarna ook uh, goed bleef staan en de man die eigenlijk zorgde voor het Rabo succes deze toer. Ll Sanchez komt er nu aangereden hoor en uh, nog steeds wel een mooie stijl duidelijk vermoeid dat wel, maar dat mag ook wel. Hij rijdt 37 seconden ruim sneller dan Patrick Gretch gemiddelde van 48,6 kilometer per uur. En toen kwamen de echte klasse mensrenners. En daar komt Christopher Froome en je ziet het al aan het gezicht van Luis Leon Sanchez. Hij legt zich neer bij de nederlaag, niet alleen tegen Bradley Wiggins, de koning van de tijdrit vandaag, maar ook tegen Christopher Froome. Zo, die heeft nog even een aardig laatste eindje er weggetrapt. 34 seconden, ruim sneller dan Luis Leon Sanchez. En Gio had gelijk Wiggins, de koning van de tijdrit. De Brit was nog de enige die de tijd van Froome kon verbeteren en dat deed hij ook. Hij wint hem met het groot verschil van Christopher Froome. Hier komt hij over de streep. Ja, daar gaat de vuist omhoog. Bradley Wiggins wint de tijdrit. 1 minuut en 16 seconden sneller dan Christopher Froome. Hij wint niet alleen de tijdrit, hij wint ook de Tour de France. Morgen mag hij aan de Champagne en de etappe naar de Champs-Élysées. Sanchez werd dus knap derde achter Froome en de winnaar van deze toeretappe. Bradley Wiggins en de winnaar van deze tour. Een whole life to get to this point is kind of a defining moment in je life really just everything, you know, for the minute i got into cycling as a kid really it's kind of all summed up for today you know? And, um, it's a odd feeling, really. een raar gevoel zegt hij, maar toch ook wel een mooi moment in je leven daarvoor ben je als klein kind gaan fietsen en dat is allemaal vandaag samengekomen. Beste beste nederlander uiteindelijk was vandaag Laurens in dam op de 54e plaats op zes minuten van weekends... En morgen rijden ze dus prachtig in het défilé naar Parijs in de volgende truien. U weet het langzamerhand wel. Hè? Bradley Wickens natuurlijk in het geel, Sakan in het groen, Veukler met een mooi gezichtje in de bolletjes trui, T.J. van Garderen in de witte trui en de beste Nederlander in het klassement, stendam 28e, maar vandaag weer 6 minuten erbij, dus op 1 uur 5 minuten 39 seconden. En nog 40 seconden en het is de half 7, de hoofdpunten van het nieuws en die krijgt u van Juris uh, Stubinitski. De Amerikaanse politie probeert opnieuw het appartement binnen te gaan van James Holmes. Dat is de man die in een bioscoop in Aurora twaalf mensen doodschoot. Gisteren deed de politie al een poging, maar het appartement bleek vol te zitten met explosieven en booby traps. Mogelijk wordt nu een robot gebruikt om ze onschadelijk te maken. Vijf gebouwen in de buurt zijn ontruimd. Stewards in voetbalstadions zijn vaak niet opgewassen tegen de harde kern van hooligans, dat meldt RTL Nieuws.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 in Botswana zijn heup brak. In een referendum onder de WNF-leden stemde 94 voor het schrappen van de titel. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Marco Verhoef. In het binnenland komen nog wel wolken voor, maar in de kustgebieden is het vrij zonnig. Wolken in het binnenland gaan voor een flink deel oplossen. En vanavond en vannacht wordt het dan een mengelmoesje van opklaringen. Soms nog wat wolken, maar het blijft in ieder geval droog. En het wordt ook fris. Er staat weinig wind en de minima lopen uiteen van 5 graden in Twente tot 9 langs de kust. Bent u in een tent vannacht, dan kan ik me goed voorstellen dat het een behoorlijk frisse boel wordt. Morgen loopt de temperatuur overigens snel op. Het wordt 21 graden, bijna normaal voor de tijd van het jaar. Er is flink wat zon, er zijn ook nog wel wat stapelwolken, maar minder dan vandaag. En er staat opnieuw weinig wind. En de temperatuur gaat na het weekende nog verder omhoog. Het loopt op naar 25 graden, misschien al op maandag. En lukt het maandag niet, dan de dagen daarna wel. Voorlopig zonnig weer en het blijft voorlopig droog. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Bradley Wickens gaat dus de Tour de France winnen. Rijdt in een gele trui Parijs binnen morgen. Maar de vraag is toch in Aan de Lijn, straks. Is het nou wel of niet een kleurloze winnaar van deze Tour? Kunt u straks over meediscussiëren. 0800-1121 praat mee in Aan de Lijn. We hebben eerst contact met de burgemeester van Waren, Het heer de Wijkersloot. Goedenavond. Goedenavond. Want u bent vandaag uh, toergids geweest voor de raadsleden van Waler, die uh, even hebben kunnen kijken bij het afgebande gemeentehuis. Ja. Hoe was die rondleiding? Nou, De rondleiding hebben we in twee groepen gedaan. En die was heel emotioneel. Het was de eerste keer dat de raadsleden van dichtbij... het, uh, nou ja, het restant van het eens zo schilderachtige uh, gemeentehuis hebben kunnen zien. Het was emotioneel. Er zijn ontzettend veel vragen... En um, ja, we hadden in ieder geval de tijd om op die manier... sprekend met elkaar die gevoelens te delen. En welke gevoelens sprongen er dan uit? Gevoelens van um, ongeloof, van, van onbegrip... van um, ook natuurlijk de uh, vraag hoe gaan we dit herstellen? Hoe, wat gaan we doen met dit gebouw? Allemaal nog hele premature vragen, dat snapt iedereen ook... Het is op het ogenblik onveilig om in de buurt te komen omdat de restanten met name van het oude gebouw instortingsgevaar hebben. Dus ja, ook een emotie is natuurlijk van gut, Moeten er dan echt op korte termijn al, al concreet met, met, met bepaalde muren hè, af, afgebroken worden om het veilig te stellen? Dat gaat echt deze dagen ge moet, moeten gebeuren. Hè, dat ook op, opnieuw emoties op. Ja, onveilig is een woord wat u gebruikt, eh, omdat het daar gewoon niet veilig is om rond te lopen. Nee, eh, vanwege, ja. Maar het is waarschijnlijk ook een onveilig gevoel qua emotie voor de raadsleden. Zo is het, ja. Het is voor, voor raadsleden een, een zekere hè, dat, in, dat is voor iedereen persoonlijk, maar zeker die vraag speelt. Ik merk ook dat bij um, mensen in het, in het dorp dat speelt. Hè, de vraag van wat betekent dit? Wat moeten we daar nou van vinden? En daarom hebben we komen voor komende woensdagavond ook een eh, informatieavond voor de bevolking georganiseerd. En dan zullen we ook vanuit, vanuit de politie daar zo goed als, als kan de, de, de inwoners eh, informeren. En feitelijke informatie is in ieder geval natuurlijk voorhanden. Speculatie is, eh, is eh, natuurlijk ook volop aan de, aan de orde geweest de afgelopen dagen. Ook daar zal ik opnieuw samen met politie... Eh, Um, nou ja, voorzichtigheid en, en, en zoveel vragen. Dan kijkt natuurlijk iedereen naar u. Niet alleen de raadsleden die er vanmiddag bij waren, maar ook de inwoners van Walrep. Van um, ja. Hoe treedt u hen tegemoet? Wat is zeg maar het sleutelwoord om die, uh, dat, dat gevoel van veiligheid weer terug te brengen? De raadsleden. Uh, voor de hele bevolking? Wij gaan. Um... Wat de raadsleden betreft hebben we, hebben we al een avond uh, ge, gehad om, om over deze zaken te spreken. Afgesproken is om dat dinsdagavond opnieuw te doen. We doen dat door middel van concrete uh, gegevens. De, de, de dreigingsanalyses van de politie worden in beslotenheid besproken. En voor de, voor de bevolking gaat dat woensdagavond gebeuren. Heeft u los van al deze uh, vragen waarop nog geen antwoord te geven is... ook nog gewoon met een, met een praktische kant van doen... dat er op een gegeven moment ook weer als het ware gewerkt moet worden? Hè? Hoe, hoe... Ja, absoluut. Ja, dat, is, dat, is, dat is als het ware de, de, de, de makkelijke, maar ook bijna zelfs um, aangename kant van de zaak. Dus als we even, even laten de, de, het onderzoek naar de strafrechtelijke kant... Hè, dat is een lastig, lastig ja. verhaal, daar hebben we geen, geen grip op. Dat doet natuurlijk justitie. De kant van de gemeente is zorgen dat we zo snel mogelijk weer operationeel zijn. En daar hebben we werkelijk de afgelopen dagen enorm veel, um, denk ik ook geluk gehad... maar ook enorm veel energie en creativiteit van onze medewerkers gezien. Wij hebben namelijk gepresteerd om vanaf maandag um, alternatieve huisvesting te hebben. Die is dan weliswaar nog niet helemaal ingericht. Maar wat gebeurt er? Onze vrienden in Hardenberg collega gemeente bellen op afgelopen dagen en zeggen... wij zijn net verhuisd naar een nieuw gebouw... u kunt al ons oude meubilair hebben. Nou, dat is, dat is naar het zich laat aanzien echt genoeg... om meteen vanaf volgende week aan de slag te kunnen. Dus we hebben een gebouw, we hebben een modern kantoor... In, in, um, op een mooie plaats in Waalre... voorzien van alle faciliteiten om op, op een moderne manier um, aan de slag te kunnen. Het meubilair rijdt dinsdag aan... en dus in de loop van de week zullen we zien dat de eerste ambtenaren weer kunnen operationeel zijn. En u zei dat is eigenlijk een, een soort passende, uh, wat aangename kant... in deze hele onaangename situatie... omdat je daar ook even wat energie en zinnen op kan zetten? Energie, zinnen, maar het heeft ook een um, hartverwarmende kant. Je, we worden aan alle kanten geholpen. Um, de, de, de bejegening is er eentje van... Um, wij zullen jullie helpen. Dit wat jullie overkomen is, is onacceptabel, is, is ongelooflijk. En, en wij zullen jullie helpen om er bovenop te komen. Hartverwarmend, zegt u, maar het zijn wel de kille feiten... als u spreekt over een dreigingsanalyse... die u nu dagelijks met de politie moet doornemen. Ja, dat um, is zo. Had er niet al een arrestatie kunnen of moeten plaatsvinden? Geen idee. Dat, dat weet ik. Dat weet, dat, dat, nogmaals, ja, ik, dat moet je hopen. Maar het is natuurlijk een onderzoek naar een... Naar het zich aan laat zien een hele professionele eh, actie. Die ongetwijfeld dus eh, zorgvuldig is voorbereid door maar zeggen professionele criminelen. En, en ik hoop dus echt dat, dat die fouten hebben gemaakt waardoor ze gepakt kunnen worden. Burgemeester de Wijkersloot van Waren, hartelijk dank. Graag gedaan. That's what I Jack McManus met uh, Bang on the Piano. De radio 1 sportzomer aan de lijn. Nog één etappe morgen naar Parijs en dan zit de 99e editie van de Tour de France er al weer op. Het was een tour waarin de Nederlanders uh, geen indruk konden maken en sowieso vonden een aantal mensen een beetje weinig spektakel dit jaar met misschien wel een al dan niet saaie winnaar Bradley Wickens. en vandaar ook onze stelling. De Tour de France krijgt met Bradley Wiggins een kleurloze winnaar. Bent u het daarmee eens of oneens? U kunt ons gratis bellen op nummer 0800-1121. Of u kunt stemmen op de website radio1.nl. We gaan naar, uiteraard voor we met u over in gesprek gaan met een tweetal deskundigen over praten. De eerste daarvan is een oud-renner, groot-renner. Tegenwoordig wieler commentator, columnist Steven Rooks, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, toch maar even de stelling bij u neerleggen. We krijgen met Bradley Wickens een kleurloze winnaar. Bent u daarmee eens of oneens Nee, zeker niet. natuurlijk niet. Ik vind geel trouwens een hele mooie kleur. Ik heb hem niet gedragen. Die kleur blijft mooi, maar... Wel in andere rondes, maar niet in de Tour. Nee. Nee, nee, nee, begrijp de stelling aan de ene kant misschien wel... maar aan de andere kant, we hebben een hele mooie strijd gezien... Ja, als je terug in de tijd kijkt vanuit de Merckx-periode, van de trl periode Er zijn altijd wel formaties die op dat moment de dienst uitmaken, soms in een, in een Tour de France. En dat is dit keer ook met, een, met de Sky, met Bretty Wiggins. Ja. Ja, als, de, als de rest uh, niet beter kan, dan, uh, ja, dan is dat natuurlijk heel vervelend uh, voor de strijd... die uh, zeker in het klassement uh, verwacht uh, zou zijn. Maar ja, uh, we missen dan toch, denk ik... een. Uh, en komt daardoor in dat geval. Dus, maar uh, maar zegt dat u dat, dan wel uh, van we kunnen wikkers niks kwalijk nemen, maar we hebben wel een nee. beetje gebrek aan, aan het uh, puntje van onze stoel zitten gehad. Mag ik het wel zo ja. zeggen? Nou ja, voor, voor, de, voor het algemeen klassement misschien maar. Ik denk voor de strijd van, uh, te, uit uh, andere regionen, uh, de openingen, Fukler, hebben spreken, een en, en, geluk, en gelukkig ook de laatste week van die, die het continu probeert om in ieder geval een rit tegen te pakken. Dus, dus er is wel strijd, alleen voor het algemeen klassement was, was het team wat dat met aan de Tour deelnam. En de Sky is zo sterk uh, in de hele breedte, zeg maar in de tijdritten en in, in, de, in de bergritten en zeker nog ook in de sprints met een Cavendish, natuurlijk die het, uh, gisteren even op, op Van wijze heeft laten zien. Ja, het team, team heeft alles ja. er gedaan om in deze toer goed te zijn. Ja, en dat klopt. En dat is er gelukt. Toch zei bijvoorbeeld ja. Eddie Merckx van de week, toch ook niet tenminste. Die zijn na die grote nee. bergetappen schitterend door Veuclear gewonnen. Hij zei, daar wil ik niks aan afdoen. Maar acht, negen nee. minuten daarachter komen als toekomstig toerwinnaar, dat vond hij toch een beetje onwaardig. Hij zei, dat gat is me toch echt te groot in zo'n rit. Wat vindt u daarvan? Nou, dat is ook wel een beetje waar natuurlijk, kijk. In de bergritten, uh, zeker in de Pyrenee, op dat moment uh, verwacht je nog vuurwerken. Uh, en dan ga je natuurlijk iets allemaal ritjes weggeven. Maar goed, ze hebben natuurlijk een ploeg en ze hebben natuurlijk de, de voorsprong. En dat wordt op dat moment verdedigd, daar wordt naar gekeken. Ze willen natuurlijk geen fouten begaan uh, op, uh, ja, op een moment dat, je, dat het later in de wedstrijd dan, uh, zou kunnen keren. Dus, dus ja, je, dus, het is anders berekend. Uh, ja. Daar gaat natuurlijk zoveel geld in om. En uh, ja, daar willen ze natuurlijk uh, uh, reclame technisch alles van terugzien. En misschien vinden wij dat in Nederland heel saai. Maar ik denk in Engeland zullen de teksten anders zijn. Want ze hebben natuurlijk voor het eerst een Britse winnaar. En uh, als wij uh, zeg maar een Nederlandse ploeg met dit succes hadden gehaald. Dan hadden wij dat niet saai genoemd. Goed, Helder. Goed, goed, goed, dank, goed. Dank, dank. Blijf Blijven aan de lijn. Hè, want er komt van alles. Goed punt van Steven daar. Dick Heuvelman, goede avond. Goedenavond. Voormalig sportjournalist, maar natuurlijk ook de man die de Giro en de Vuelta naar Nederland haalde. Als ik u even confronteer met de stelling. De Tour de France krijgt met Bradley Wiggins een kleurloze winnaar. Ja, daar kan ik toch wel uh, heel erg in meegaan. Want uh, Tour, uh, Tour de France die gewonnen worden door tijdrijders zijn... Per definitie saai. Ik uh, refereer aan Anke Thiel, daar was ook niks aan. Die won ook al, alles via de tijdrit. En toen waren de helden vooral Pulidoor, de eeuwige tweede. Gal en Baumontes, de, de klimmers. Hè, de, de, die uh, stalen de show uh, in de etappes die er toen deden. Nou, ik, uh, ik heb zelf als verslaggever het tijdperk in meegemaakt. En toen waren Kiapucci... Uh, en Pantani vooral, de helden, want het bergop wordt zo'n Tour meestal een beetje heroïs. Nou, en nu hebben we dus met Wiggins en hier was de heer Froome een beetje de man die de gunst van het publiek won met zijn aanvallende stijlverrijder en die dan niet mocht winnen. Ik denk dat Wiggins moet vooral gezien moet worden als de eerste computergestuurde renner die de Tour won. En het is niet het wielrennen waar, u, waar uw hart wat sneller van gaat kloppen? Nou, ik, ik, ik, ik heb wel respect voor wat die die Proof voor heeft gebokst. Ik bedoel, als je er afzet tegen de stukken van die Rauwe proef, dan, uh, dan kan ik daar wel bewondering voor hebben. Maar het is, als je kijkt, wielrennen, dat uh, is een sport waarin vooral lijden en heroïek op de voorgrond staan. En uh, tijdrijders, ik heb het al gezegd, dat zijn begenadigde hardrijders die ook nooit lijden. Kijk maar naar vanmiddag. Uh, Wiggins, die rijdt het verreweg snelste, maar... Uh, je ziet geen snort voor de ogen, je ziet hem niet moe worden. Hij rijdt gewoon 50 per uur uh, en dan op uh, een heel uh, monotoom tempo. Ja, en ja, dat is, spreekt natuurlijk niet door de verbeelding van de massa. Die wil gewoon uh, aanvallen uh, zien in de bergen. En uh, ja, ik ben het met eens als jij uh, in, de, in de bergen die thuis geeft en uh, die uh, grote koninginnenritten uh, gewoon uh, aan mindere renners uh, gunt, ja, en daarom met zo'n grote achterstand, ja... ...dat uh, spreekt niet in het voordeel van de, van de winnaar van de Tournee. Dat uh, moet je niet doen. Uh. Aan de andere kant uh, moet ik wel zeggen dat ik uh, Wiggins uh, hoger heb zitten dan lens Armstrong, ...want uh, nee? ik vind dat die Wiggins, die heeft uh, in het hele seizoen rijdt je al mee... ...en wint Parijs-Nice en de Ronde van Romandië en de dauphiné Libéré ...dat zijn toch wel ook uh, wedstrijden die er toe doen. En als je het hele seizoen meedoet, dan... Uh, dan kan je niet zeggen dat je geen dat je goede coureur bent. Uh, ja, hij is saai, maar uh, wel goed. Saar, goed zelf. Saai, goed, computer gestuurd. Je zou ook kunnen denken, misschien zou dit dan wel de gevolgen van een schone toer. Een medisch schone toer. Alles komt dichter bij elkaar. Ja, dat weet ik niet. Er zijn toch weer twee positieve gevallen geweest. Dat kan ik je niet zeggen. Een schone Tour. Ik heb ook een, een deze toeren etappe gezien. Een bergetappe. Er, ze vanaf, er waren vier calls en dan vlogen ze vanaf de eerste de beste berg erin. Nou, dat zag je de laatste jaren helemaal niet meer. Toen wachten ze in de tijd van Armstrong op de laatste berg. En daar werd dan het verschil gemaakt. En en nu werd er uh, 160 kilometer lang gevlamd. En uh, ja, joh, dat is gewoon gebeurd. Dat weet ik niet. Daar heb je. Wel vervoer, vermoedens bij, maar uh, dat kun je niet hard maken. Uh, dat heeft ook geen zin. Uh, het was gewoon een hele mooie sport. Want ik vond niet de hele Tour saai, want er waren een paar, echte, een paar hele mooie ritten bij. En uh, dat wordt dan gauw vergeten bij zo'n winnaar. Maar ik, ik heb hele mooie wielersport S gezien. Zeker als morgen dan Bradley Wiggins op het uh, podium staat. U kunt bellen, luisteraar. 0800-1121. De stelling is de Tour de France krijgt met Bradley Wiggins. Een kleurloze winnaar. We gaan eens even luisteren naar, uh, een, uh, aan mensen die gebeld hebben. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond, met Joeri Verbeek. Ja, goedenavond. U mag het zeggen. Hè? De stelling is dat we een kleurloze winnaar hebben met Wiggins. Wat is uw mening daarover? Ik ben het daar niet mee eens. Want? Ik vind dat uh, Wiggins ook in de bergen heeft laten zien... zoals de rit van gisteren was, wat dacht ik? Dat van had gewonnen. In gisteren, ja. Ja, dat hij uh, dat dan wel behoorlijk heeft laten zien... Van dat hij toch helemaal voorin zat. Ze worden dan uiteindelijk tweede en derde. En het is dan uiteindelijk niet dat hij hem wint... Dat klopt, maar ik kan toch wel verreweg het beste ook bergop vergeleken met de rest. Ik bedoel, als even een paar dagen achter elkaar gewoon op achterstand wordt gereden, dan kun je niet zeggen dat hij kleurloos is. Dus u zegt gewoon: het is de beste tijdrijder. En daarnaast is het gewoon een zodanig goede klimmer dat je hem niet kleurloos mag noemen. Ja. Nou, helemaal helder. Dank u wel. Aan de Lijn, Goedavond. Aan de Lijn, goedenavond. Hallo, goedenavond. Zeg het maar. Uh, uh, ik moet zeggen dat ik uh, met Wiggins uh, een nieuwe soort uh, Tour de France uh, heb zien ontstaan. Waarbij uh, ik denk dat de, de ploeg, uh, met name Sky Radio Sky, ontzettend uh, goed zijn best gedaan heeft om daar een uh, geweldige Tour van te maken. En dan kijkt u naar die winnaar, maar wat vindt u dan een, een winnaar? Een winnaar die tot de verbeelding spreekt of zoals in de stelling wordt uh, uh, gesteld, de Tour de France krijgt met Bradley Wiggins een kleurloze winnaar? Nee, kijk, de, de, de tijd is voorbij dat uh, wielrenners uh, nog tien minuten voorsprong namen in de bergen... of dat ze zelf een banden moesten plakken. We hebben gewoon te maken met een ander soort Tour de France... waarbij ploegen gaan bepalen hoe de, wie de winnaar wordt. En in dit geval heb ik ongelooflijk genoten van uh, de tactiek van de Skyploeg. Ik uh, zou gewild hebben dat uh, het Nederlands Elftal uh, zo had samengewerkt... en waren we een ja. Europees kampioen gehad, denk ik. En Wiggins is, denk ik, de terechte kampioen... Omdat de, de hele ploeg daarop was afgestemd. Bovendien uh, is het iemand die, uh, nou, die zijn, zijn sporen verdiend heeft. Zijn laureaar verdiend heeft in uh, de, de wielersport uh, op de baan. En die dus in enkele jaren nu opeens ook de beste weg en zo'n beetje blijkt te zijn. Nou zeg dan niet dat die man kleurloos is. Dat is absoluut onzin natuurlijk. Uw punt is helder, dank u wel. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. U mag het zeggen. Ik heb een tegenvraag. Als nu een Nederlander in de gele trui was... was het dan ook niet aantrekkelijk? Ja, u... Was die dan ook kleurloos? We, we, we, we, wij zijn eigenlijk niet van de mening hè, in dit onderwerp. Maar was, ik stel ze... wel wat u ermee bedoelt. Stefan Rooks zei dit punt ook een beetje. Wij kijken vanuit een teleurstellende Nederlands ja. perspectief. En daarom ja. en vinden we dit vind misschien... dat jammer. Oké. Okay. Maar beantwoord u zelf die vraag dan? Als, als nu een Nederlander inderdaad op deze manier de Tour zou kunnen hebben winnen... wat vindt u dan van zo'n winnaar? Eh... Uh, Fantastisch. Fantastisch. Hadden, we een, hadden we een hele goede ploeg. Hè, die, nog, die nog voor elkaar heel veel over had. En vindt u nu Bertie Wiggins ook een fantastische winnaar? Ja. Ja. Het, uh, hij, ik vond hem de beste. Maar ik ben wel een leek, hoor, op wielrennersgebied. Nee, maar uw mening telt. Wij danken u zeer. Aan de lijn, Goedavond. Goedenavond. Wat vindt u van de stelling? Ja, het stel ik wil even reageren op die meneer van uh, daarnet, en dit daarvoor. Hij zegt dat het iets over kleurloos. Ja, ik wil het graag levenloos noemen. Levenloos? Van, ja, en van levenloos, met de fiets van de Tour de France, recht in de hel. Ja toch? Helder, dank nee. u wel. Aan de lijn, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, u mag het zeggen. Nou, ja, ik ben het totaal oneens uh, met de stelling. Uh. De uh, is een totaal, of zeg maar de de is een totaal uh, kleurloos team uh, berekenend, ja, computergestuurd uh, inderdaad. Uh, je mist uh, duidelijk uh, renners als door en Slek. Okay. U zegt ja, het is een keurig goed teamresultaat. Het klopt allemaal, maar ik word er niet warm van. Uh, die, die Wiggins is natuurlijk een goed atleet, maar Merckx heeft totaal gelijk. Hij, hij hij uh, is verplicht, uh, min of meer, om ja, toch wel een derde te winnen. Ik ga u danken, dank u wel. Okay. Aan de lijn, Goedavond. Ja, goedenavond, ik spreek met Leo Schelen. Goedenavond, de stelling. Bent u het eens of oneens? Uh, ik ben het er helemaal niet mee eens. Want? Want we moeten hier aan wennen, dit is het nieuwe wielrennen. En dan accepteert u dat een winnaar niet de strijd levert zoals we die kennen uit het verleden? De helden op de berg met de tegenslag, de hoop, de ja, wanhoop ja, en dan toch kunnen zegenvieren? Ja, dat zal wel moeten, want het zijn geen helden meer. Het zijn mensen die op, de, op, die op, op apparatuur rijden. Ze hebben een metertje om te kijken hoeveel ze trappen. Het heeft helemaal niks meer met heldendom te maken. Dit is het nieuwe wielrennen. En daar geniet u evenveel van? Jawel, zeer zeker. Dank u wel. Oké. Okay. Wij gaan eens even verder praten met onze twee deskundigen. Steven Roos, kom eerst weer bij u. Uh, um, een aantal mensen zeggen van ja, dit is gewoon een nieuw soort wielrennen. Dat voor wat in die stelling zit, daar moeten jullie echt mee ophouden. Want dit, dit is gewoon hoe het wielrennen nu is. Deelt u, deelt u dat? Nou, dat is natuurlijk een beetje uh, globaal wel waar. Dat is natuurlijk een beetje gekomen uh, op het moment dat Armstrong uh, gekozen heeft om de toeren uiteindelijk uh, heel belangrijk te maken. ...vanwege de, de sponsorbelangen uh, die daar natuurlijk uh, zwaar aan vastzaten, ...zeker in richting Amerika. En daardoor zijn de keuzes gevallen. Kijk, we hebben nu in het voorjaar natuurlijk kunnen zien met een quickstep... ...die herenmeester was in de klassiekers uh, in de Tour... ...hebben ze nu niet gezien eigenlijk. Uh, maar uh, komt er staat weer een andere ploeg op. Uh, het is gewoon... Kijk, je kan wel zeggen, het is allemaal uh, machinaal... ...het is allemaal afgestemd, maar het moet nog wel gebeuren. Als ik uh, lees en hoor dat we vanaf januari op trainingskampen zijn... Uh, de bergen induiken en niet één keer een berg opklimmen per dag, maar drie, vier, vijf keer. Kijk, er is wel serieus gewerkt om, om dit doel uh, zeg maar, te behalen. En dat, uh, dat vergt natuurlijk enorm veel uh, ja. concentratie, inzet. En, en, en dan is het resultaat natuurlijk ook nog een keer een bekroning. Maar aan de andere kant zeg ik ook, als je ziet wat is, de laatste een paar keer heeft laten zien voor een, voor een sprint aan te trekken... voor een Cavendish of voor een uh, Boos van Hagen. denk ja, weet je, natuurlijk in de bergen uh, hadden we hem ook wel eens... het liefst uh, een keer uh, een knal willen laten geven. Dat had ik hem misschien ook het liefst gezien, maar ja... er zit natuurlijk ja. ook een stukje gevaar aan. Meneer Heuvelman, uh, we moeten ermee leren leven. is een beetje zo de algemene te Of heeft u toch nog hoop als we bijvoorbeeld Contador volgend jaar meedoen... dat we weer naar iets heel anders gaan zitten kijken? Nee hoor, want de Contador die was toch een beetje een neergaande lijn. En ik ben het wel eens met de mensen die zeggen dat de Sky daar een uh, nieuw soort wielrenner heeft neergezet. Het, uh, het wordt steeds meer en meer een teamsport. Vroeger zag je die truitjes uh, overal verspreid door de peloton. Maar je ziet nou dat alle ploegen steeds meer aan blok rijden in, in zo'n peloton. Hè? Met zes, zeven rijzen uh, gegroepeerd door de peloton. En Sky is daar een meester in geweest dit jaar. En die heeft een trend neergezet. En ik denk dat veel proeven zullen proberen dat te gaan kopiëren En uh, ja, dat zal in de toekomst toch wel steeds uh, vaker uh, gaan gebeuren op deze manier, denk ik. Maar wat verwacht je dan misschien dan ook van zeg maar, de, de uitstraling van een renner als uh, Bradley Wiggins? Zonder inderdaad afbreuk te willen doen aan wat hij toch heeft neergezet. Ook mede dankzij zijn team, maar dankzij zijn eigen ervaring als tijdrijder En dan nu uh, door die bergen heen. Moet een winnaar ook meer emotie kunnen tonen en laten zien dat het echt gewoon heel moeilijk is, in plaats van ja, Tom en ik daf verschilt dat natuurlijk. Dat, dat weet ik niet. Ik bedoel, Brett die is zoals hij is. En, uh, uh, ja, ik vind altijd wel dat een, een, een tourwinnaar één dag zijn meesterschap moet bewijzen in een, in een belangrijke bergen. Ik vind niet dat je alle ...grote bergritten uh, kunt verkwanselen aan uh, mindere renners... ...dat uh, daar vind ik toch een beetje... Stevig uh, ook. Uh, maar uh, ja, het, uh, als je daar... Kijk, in die tijdrit had je genoeg dat er was een indraaiing Die rijdt In de tijdrit kun je toch enorm veel verschil maken... waarin de bergen niet meer kan. Dan kun je gewoon ja. drie, vier, vijf minuten vo voorsprong nemen. Nou was het nog een relatieve korte tijdrit. Als de toerdirectie nog eens een keer... Het in het hoofdstad om een tijdrit van 80 kilometer te gooien, zoals uh, een jaar of twintig uh, geleden het, nog gebeurde. Ik wil nog even naar Steven ook. Ik wil nog even naar Steven ook. Wat de ja, tijd ja, loopt, het weg. Maar gelijk is wel een punt natuurlijk, die tijdritten hebben natuurlijk uh, dit jaar wel een beetje de overmacht gehad. En het was het verleden jaar natuurlijk een stukje minder. En zeker daardoor hadden we in de laatste week uh, met de Alpenritten nog uh, voor de boeg met, uh, met de aanvallen te maken de, uh, tot iedereen er bij neerviel. En, en de rest, uh, de verschillen waren in Parijs minimaal. En die spullen, de verschillen, de verschillen zijn Amma. nu gigantisch groot. Dus, ik hoop dat de toerdirectie ook een beetje gaat kijken naar een heel mooi schema... waardoor de tijd het uiteindelijk een, een, een, wel een onderdeel zal zijn. Maar iets minder mag wel, waardoor het uiteindelijk in de bergen wat meer beslissend zal worden. Ik ga u beiden, omwille van de tijd... want wij kunnen hier wel de hele dag met elkaar graag over praten... Ja, ja. maar ik ga u beiden uh, uh, zeer danken. Dick Heuvelman, sportjournalist die jarenlang de Tour gevolgd heeft... Stefan Rooks, de oud-renner en nu uh, columnist en commentator. Beide dank dat u uh, met ons wilde zijn in dit deel van ons uh, programma. En ook alle luisteraars wil ik natuurlijk bedanken. De uitslag op onze website radio1.nl was duidelijk. 58% is het eens met de stelling dat de Tour de France met Wiggins een kleurloze winnaar krijgt. 42% is het oneens. Hoe dan ook, vaal, flats, het is geel en morgen in Parijs is hij knalgeel. Bradley Wiggins. Loopt hij of niet? Ja, oké. Okay. Zit u te genieten van alles wat u hoort?